Het winnende doelpunt viel een kwartier voor tijd en werd gemaakt door Martens. AZ stijgt door de overwinning naar de vierde plaats. Roda blijft zevende. Heracles klom naar de tiende plaats, na de derde overwinning op rij. In Almelo werd het tegen Excelsior 4-1. De derde eredivisiewedstrijd van vanavond is Vitesse tegen Heerenveen. Dan het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking... en vanuit het zuiden wat regen, minimaal rond 6 graden. Morgen bewolkt met vooral in de ochtend regen. Met 10 tot 14 graden wordt het dan opnieuw zacht.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 Nog een avond. U krijgt in dit uur natuurlijk de gebruikelijke overzichten, onder andere het buitenlands voetbal en de karakteristieken van het Nederlands voetbal. Maar die weten we nog niet allemaal, want Vitesse Heerenveen is nog bezig rond het van de Geer. Al een uur, Ronald, en het is 1-0. En ik zou zo graag vleugelspitsen, duels willen zien winnen op snelheid. Keepers naar de hoek willen zien zweven. En uh, spitsen op de bal, het ballen op de lat willen zien koppen. Maar het is er allemaal niet. Het is 1-0. Het is matig, er gebeurt eigenlijk bijna niets voor beide doelen. Misschien nu als buurt er een balletje voorzet vanaf de linkerkant. Maar die voorzet is weer onvoldoende. En waar hebben we het hierover? Alleen maar over gele kaarten. Matic heeft er weer in gekregen, omdat hij niet eens was met een beslissing. Schoot de bal weg, terwijl nu Prupper wordt weg gestuurd op de rand van buitenspel. En zijn voorzet gewoon weer een, een makkelijke prooi is voor Stoer Ellegaard. En die Stoer Ellegaard, ja, dat wederzijds respect is er niet. Hij uh, pakt een balletje dat diep wordt gespeeld. Van Ginkel probeert druk op hem te zetten. En dan doet hij net alsof Van Ginkel op zijn tenen gaat staan. Terwijl wij zien dat er niets aan de hand is. En zo probeert hij de Vitesse-spits weer in kaart aan te naaien. Die wordt er eigenlijk een beetje moe van. Als het voetbal nou goed was, kon je het nog accepteren. Maar dat is eigenlijk niet om aan te zien. 61 minuten gespeeld, 1-0 stand. van ABBA. Toch is het wel fijn als ze al die uh, kaarten en overtredingen die ze maken, toch goed accepteren van die scheidsretter, hè, Rodolf? Dat is altijd wel prettig op zo'n zo zaterdagavond. Dan heb je tenminste dat gezeur niet. Hè? Dat er, er altijd directe acceptatie is. We hebben gekeken naar een uh, aanval van Vitesse. Die was goed door trouwens. iets in aan de rechterkant. Duikt vervolgens tussen twee man in richting het Schasselprobied. Krijgt dan een uh, tikje te verwerken van uh, Jonga Ping. En ik heb de indruk dat die bal binnen de 16 meter. Dat die actie binnen de 16 was. De bal ligt nu op de rand van het Schasselprobied. Jonga Ping heeft een gele kaart gekregen. En Buten neemt de vrije trap. En die schiet hij op de paal. Nou is er eindelijk eens wat sensatie. En kunnen we. Uiteindelijk na 65 minuten is hebben over een voetbalactie. Van een goede vrije trap van Alexander Buutner. Die de bal met zijn linkerbeen vanaf de rechterkant van het gebied naar de verre hoek krult. En hem daar zomaar op de paal schiet. En dan kunnen de spelers van Heerenveen dan alleen maar naar kijken. En als ze die bal dan terug zien komen... dan schieten ze hem maar heel snel over de achterlijn. Zodat Buutner, die daar toch nog stond, nu een corner kan gaan nemen. Met een ene 0 voorsprong voor Vitesse. komt bij de tweede paal. En Mati schiet hem dan uiteindelijk in het zijnet. Maar dit was toch een hele aardige van Alexander Butner, waarbij de discussie nog blijft. Het was heel lastig te zien of die bal nou binnen of buiten in het 16 meter gebied was. Ik neig heel sterk naar er binnen. Maar goed, het heeft in elk geval voor de nodige sensatie gezorgd naar deze vrije trap van Butner. En dat kan niet toch wel, de jongen die linksachter staat en ook voorlopig van Vitesse een ontslagbrief heeft gekregen. Omdat zijn contract afloopt. Misschien dat er nog wel gesproken gaat worden, maar formeel moest Vitesse zijn contract opzeggen. Dat is gebeurd, dus hij kan zich mooi deze maand eens in de picture spelen van een andere club. Die testen zet druk op stoer Ellegard. De keeper van Eredveen die de bal naar voren trapt richting de helft van Eredveen. Of richting de helft van Vitesse natuurlijk. Waar die wordt opgevangen door Prupper. Prupper komt van links naar binnen. Is bal vast. Is lang aan de bal. Komt vervolgens de vijfde man tegen. Dat is Asaidi. En ja, die is ook sterk aan de bal. Die verovert hem. Dan speelt die hem weer iets te ver voor zich uit in de middencirkel. En is daar Lopez, de controleur op het middenveld. Die denkt, nou ik trap hem maar gewoon naar voren. Dan hebben we in ook geval even rust. Kunnen we weer even in de organisatie gaan lopen. En kan Veen weer beginnen. In nog altijd een laag tempo. Want daar is niet heel veel aan verbeterd. Aan het te bouwen van een aanval aan de rechterkant. Drie, vier meter over de middenlijn. Balletje naar Dost. Ja, die wil hem handig doorgeven op Narsing. Aan de rechterkant. Rijkovic heeft het doorzien. En dat geeft Vitesse weer de gelegenheid om eruit te komen. Waarde niet dat iets zich vastloopt op Jan Maat. Bal nu wel snel rondgaat met green Time. Met Vairine. En in de middencirkel is nu Aceidi hier gevonden. Jonga Pink komt op. Aan de linkerkant. Nog iets verder naar links is Vairine. Vairine. Nee, dat is Berends is kan met het balletje aan de voet richting het strassopgebied. Moet nu een voorzet geven. Doet hij aardig. Richting Dost wordt weggekopt door Buurtner. En dan is er geen Vitesse speler. Of geen Heerenveen-speler. ...die dan de tweede bal, de afvallende bal kan behandelen... ...en hem op goal kan schieten... ...laat staan het balbezit voor Heerenveen kan continueren. Wat er wel gebeurt is dat Vitesse de bal gewoon blind naar voren speelt... ...op het moment dat voor eigen strafschopgebied het, het balbezit dus wordt bereikt... ...en er dus ook geen fantasie blijkbaar meer is bij de spelers van Ferrer. Zag er vrij kansloos uit eigenlijk deze actie. Goed, Heerenveen gaat het weer proberen met Assaidi... ...die na de entree van Berends dus op het middenveld speelt. Berends als de linker aanvallen, Vaayrine door de as van het veld speelt Berends aan. Ook even in de as, dan verplaatst naar de rechterkant. Narsingtoogd van het strassopgebied. Moet afrekenen met Buutner of een mooie voorzet geven. Hij geeft die voorzet wel. Maar die gaat bij de tweede paal. Een linkerkant van het strassopgebied over Pas Dost heen. Waardoor er uitverdedigd kan worden door Yasuda namens Vitesse. En Prupper met een hele aardige actie. Twee man het bos stuurt. Eén van die twee, dat zal Kruiswerk geweest zijn. Heeft uiteindelijk de voet uitgestoken. En de speler van Vitesse naar de grond gewerkt. Dan komt er zo een vrije trap voor Vitesse aan. En ook nog een, een wissel. Want Elm komt zo binnen de ploeg. 68 minuten. Gespeeld en Vitesse staat door de goal van Riverola op een 1-0 voorsprong tegen RV. Perfectly Lonely van John Mayer. En voor een leuk stukje voetbal naar Arnhem, Vitesse Heerdeveen, Ronald van der Gier. Nog 19 minuten. De 1-0 voorsprong is er nog altijd voor Vitesse. En een blessure ook voor een speler van Vitesse. Dat is Riverola, die dan bij een actie van Jan Maat geblesseerd is geraakt. Topkomen van Jan Maat, combinatie met Vairine, dan gaat Jan Maat inderdaad op het been staan van Riverola. Op het moment dat Riverola een bloktackle inzet en de bal op de rechtsachter verovert, ja, hij, hij tikt hem in het kruis op het moment dat, uh, dat de bal dus weg is. En dat is dus een actie die Jan Maat even uitvoert. Die natuurlijk door de scheidsrechter niet gezien is. Dat is ook bijna onmogelijk. Want ik heb ook drie herhalingen nodig om het te zien. Maar het is waar we het deze avond over hebben gehad. Maar daar gaan we het niet meer over hebben. Daarna trouwens wel een uitbraak nog van Vitesse. Waar uh, ja, de beste kans was voor Verginkel om onaardig een voorzet te geven vanaf de linkerkant. Het gebeurde Echter niet. En dus zijn we nu bij Stoer Ellegard, Die in minuut 72 een doeltrap gaat nemen voor Heerenveen. Dat doet naar Michel Breuer. Heerenveen speelt nu met een driemans verdediging. Heeft Elm voor Jonga Ping in het elftal gebracht. Speelt dus nu achterin man op man. Met Jan Maat, Breuer en Kruiswijk. En direct het reageren van Vitesse. Door de razendsnelle Babangida in te brengen. Voor middenvelder Matic. Dat is ook wel belangrijk. Omdat Matic nadrukkelijk solliciteerde naar zijn tweede gele kaart. En ja, je toch niet met een numerieke minderheid wil komen. Dat zal tenminste Ferrer gedacht hebben. Vitesse met het balbezit. Met Lopez. Lopez. En hij zat hier nog wel op eigen helft aan de linkerkant. Uiteindelijk Babanghida vrij vrijgespeeld. Die dan heel fel op de huid gezeten wordt door Grindheim. Maar er is balvoordeel voor Aysati aan de linkerkant. Aysati richting het grasopgebied? Nee, even terug. Wat stappen terug richting Lopez. Dan Babangida daar ook aan de linkerkant. En dan geeft hij een hele verkeerde paas. Er kwam wel een lopende man. Dat was Riverola. Maar die liep heel erg anders dan daar waar Babangida speelde. Dan kan Heer de eruit. Hele lange passen van Aysati. Uiteindelijk de bal gegeven aan Berends. Linkerkant. Linker punt opgebied, nu. Moet wegdraaien van uh, Prupper. Beet van Yasuda deze Prupper. Dus blijft Berends lang in balbezit zonder dat hij iets kan ondernemen. Bal dan terug naar Kruiswijk. Die speelt dan Asseidi vrij. Ook aan de linkerkant. Asseidi één man kwijt. Dan was afspelen misschien wel een optie geweest. Waren er niet dat Asseidi dacht, nou ik kan nog wel één mannetje voorbij. En dat was er net één te veel. Dat was die lange Rijkovic. Die trapt niet zo snel in schijnbewegingen. Dus Vitesse kan weer uitverdedigen. Ook niet heel zorgvuldig, want de bal is alweer aan de rechterkant bij Vitesse over de zijlijn gegaan. En Heerenveen heeft het alweer ingegooid. Er is Heerenveen over de linkerkant met Asaidi in de as. Nu Elm. Elm en Jan Maat. Maar die komt niet verder dan een schuivertje richting de goal. Als die 3-4 meter voor de middenlijn staat. En dus kan uh, Vitesse er snel weer uit. En dit is het recept dat bedacht is. Een lange bal. En dan maar kijken of er iemand voor in wil lopen. die doet dat. en geeft de bal keurig mee in de loop van Van Ginkel. En die in de geest van deze wedstrijd besluit om dan uiteindelijk maar te falen. Oog in oog met stoel. Dat besluit hij natuurlijk niet. Maar daar lijkt het wel op. Alsof hij de spanning nog even in de wedstrijd wil houden. Dit was een perfect uitgevoerde counter. Uiteindelijk, hij zat, hij trekt naar de rechterkant. Trekt twee verdedigers mee. Daar kan Van Ginkel van profiteren. Hij krijgt de bal keurig mee in de loop. Maar het 1 op 1 duel met uh, Stoer Ellegard wordt in het voordeel van de Deense keeper beslist. Waardoor dit nog altijd een wedstrijd is. Met nog 17 minuten te spelen. En de 1-0 stand voor Vitesse. Voorzet Berends Dost. Want we zijn inmiddels aan de andere kant. Nee, wat Heerenveen kan uh, uitverdedigen. Het wordt zwaar nog uh, enerverend in uh, de slotfase van deze wedstrijd. Vitesse leidt nog altijd met 1-0. Eneverend was het alles behalve bij Herakles tegen Excelsior. Dat werd 4-1. En na ruim 20 minuten was het eigenlijk al geen wedstrijd meer... omdat Bovenberg van Excelsior toen rood kreeg. En daarover gaat het gesprek van Jeroen Elshoff met Alex Pastoor... de trainer van Excelsior. Het was 22 minuten spannend. Nou, het was wel 22 minuten uh, 11 tegen 11. Um, daarna hebben wij uh, een fase gehad waarin we het spoor volledig bijste waren... Maar een minuut of tien voor de rust herpakte ons heel aardig. En toen was er uh, ja, hoegenaamd niks meer aan de hand. Uh, daar wilden we mee doorgaan, uiteraard, na de rust. En uh, dat hebben we niet gedaan. De fase een minuut of uh, 15 à 20 na de rust was echt heel matig. En, uh, en toen kon je wel het gevoel krijgen, krijgen dat het uh, echt over was. Uh, dat gevoel overkwam mij in ieder geval wel. Dus uh, ja, dan ben ik maar wat gaan roepen af en toe. Laten we beginnen met die rode kaart, uh, ja... Ja, mag ik het woord dom gebruiken of is dat uh, te denigerend? Um, nou ja, je mag gebruiken wat je wil. Um, dat zou ik zelf niet gebruiken. Het is een reflex waarbij ik denk dat de aanraking wel licht is. Maar op dat moment is uh, de scheidsrechter, uh, die neemt een beslissing. Die ziet er een overtreding in. De hele speler maakt er handig gebruik van. Um, en hij is de laatste verdediger. Dus als je er een overtreding in ziet... dan uh, dan staat je niks anders dan een rode kaart te trekken en uh, zo kijk ik er tegenaan. Het feit is wel dat uh, ja, waar Herakles nu in een veilige haven is eigenlijk... wordt dat voor jullie een steeds moeilijker verhaal, hè? Nou, dit soort uh, uitslagen helpen je natuurlijk niet uh, in de richting van een uh, direct veilige plek. Um, maar dat neemt niet weg dat uh, er zijn nog zeven wedstrijden te spelen en uh, wij houden ons bij ons werk. En, uh, uh, het is wel zo dat op het moment dat je dit soort uitslagen blijft, uh, blijft neerzetten, dat je in ieder geval nul punten haalt, dat uh, je steeds uh, naar andere ploegen moet kijken. En als je alleen maar dit soort uitslagen haalt, dan hoeven we helemaal nergens meer te kijken. Komt er een moment dat jij uh, je echt al puur op de nacompetitie gaat focussen of zeg je ja, dat doe ik pas op het moment dat het qua punten echt niet meer kan? Um, nou, ik vind uh, op het moment dat je beleidsmaker uh, bent, en dat ben ik over het voetbalgedeelte, dan moet je uh, altijd met alle scenario's rekening houden. En dus uh, liggen voor alle mogelijke dingen liggen de plannen al een heel tijdje klaar. Dus, uh... Ik weet dat je iemand bent van plannen en van toekomst. Maar wat altijd maar onduidelijk is nog steeds, is je eigen toekomst. Uh, irriteert dat je niet? Nou, irriteren dat niet. Ik kan hoog op zeggen dat. Uh... Dat ik het in die positie misschien zelf anders had gedaan. Maar het zijn, ik ben werknemer en ik moet wachten op een uitnodiging. En als hij niet komt, dan komt hij niet. Ja, maar een werknemer kan ook het heft in eigen handen nemen? Ja, dat kan zeker. Maar ik ga toch zeker niet bij mijn werkgever vragen. wat er nou gaat gebeuren. Want voor de duidelijkheid, er is dus nog niks duidelijk? Nee, er is niks duidelijk. Maar ik zeg er altijd heel eerlijk bij. als er wel wat duidelijk zou zijn, dan zou ik het zelf ontgegeven hebben. En zo eindigen we het gesprek met een groot vraagteken. Ja, dat hebben we goed gezien. Dankjewel. Alex Pastoor, hij is nog steeds trainer van Excelsior... en verloor met 4-1 van Herakles. Vitesse, Heerenveen, Ronald van der Vier. Het is mooi, uh, Vitesse staat met 1-0 voor. Na 78 minuten, mooi om te zien. Ik beschreef net die kans van Van Ginkel. 1 op een met uh, Stoer-Ellegard. Van Ginkel mist en de assistent van Ferrer rent naar de wisselspelers. Roept daar Pedersen bij zich en dan weet je dat uh, Van Ginkel straf heeft... Op het strafbankje boet. En de Noord Pedersen is de spits van Vitesse. Het heeft nog lang geduurd omdat de bal niet buiten de lijn is geweest. En er dus niet gewisseld kon worden. Maar Pedersen wordt bedankt voor bewezen diensten. Maar ook bedankt voor het missen van deze kans. Mag dus voortijdig naar de kant. En Pedersen nu in de punt van de aanval. Bij Vitesse er dus met 1 voor staat na 78 minuten. En ja eerlijk is eerlijk. Er is veel balbezit geweest voor Herenveen. Maar echt een kans creëren. Dat is de Vriezen ook deze avond niet gegeven. Daar waar dat vorige week eigenlijk van een leie dakje ging. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. En men alleen maar niet kon afdrukken. Nu zit er, schort er toch wel iets meer aan het spel van de ploeg van, van Ronjans. Kijkt nog altijd tegen een achterstand aan. En dus nog twaalf minuten te spelen. Op het moment dat Yashura namens uh, Fidesse mag ingooien. Dat doet halverwege de helft van Heerenveen aan de rechterkant. In de loop van Aysati. Die wordt afgetroefd door uh, Mika Vajerini. Die kijkt dan eens wat om zich heen. En ziet dat uh, Greenheim wat vrijheid geniet. En Grindheim verplaatst de spel naar de rechterkant. Waar Narsing is. Narsing en Butner richting de punt van het strassopgebied. Aan die rechterkant bij Herenveen. Dus nog altijd Narsing richting de achterlijn. En Buidner geeft dan een klein tikje tegen de bal. En dan krijgen we een corner voor Herenveen vanaf de rechterkant. Die Roy Berens gaat nemen. En dan mag Michel Breuer mee naar voren. Dan gaat Kruiswijk dat ook doen? Kruiswijk heeft toch wel wat lengte, maar gaat toch niet altijd mee. ...bij dit soort spelhervattingen. Roy Berends gaat dus strappen vanaf de rechterkant. Elm is natuurlijk, dat moeten we niet vergeten, in de ploeg gekomen. En uh, heeft ook wel wat uh, kopkracht. En Bas Dost is er ook altijd nog... ...hoewel hij eigenlijk nog met het hoofd geen bal heeft geraakt deze wedstrijd. Berends legt de bal in de buurt van de penalty stip waar Dost wel kopt... ...maar die bal naast de goal kopt van Iloy uh, Room... ...die nogmaals uh, misschien voor de late inschakelaars uh, genoemd wordt... ...in verband met Oranje na de blessure van Maarten Stekelenburg. En Filip Coccu is hier vanavond om deze wedstrijd te bekijken... ...en misschien ook wel te letten dus op die doelman Eloy de room van Vitesse die van een week zijn contract verlengde tot 2015. En nu misschien wel tot 2015 neemt om een doeltrap te nemen. Want hij neemt ruim de tijd. Weet natuurlijk, de tijd dringt Nog een minuutje of tien. En drie punten zijn maar drie punten. En met die drie punten zou Vitesse nog wel heel voorzichtig kunnen zeggen uit de problemen te zijn voor dit seizoen. Zover is het nog niet. Vitesse staat wel met 1-0 voor. Maar de Vriezen hebben dus nog een minuut of tien. En wij gaan even terug naar Roda AZ. Dat eindigde in 1-2. Dat was de eerste nederlaag dit seizoen van Roda op eigen veld tenminste. Uh, K haalde het einde van die wedstrijd niet. Want die kreeg twee keer geel, dus rood. Filip Koker praat nu met Rob Wieluit. En die is van Roda. Ja, het lijkt een stomme vraag, Rob. Maar waarom verliezen jullie deze nog? Ja, inderdaad. Ik denk dat we de eerste helft de beste kansen kregen. Het was denk ik niet al te best van beide kanten. Maar ik denk dat we toch twee, drie goede kansen krijgen. Uh, ja, dan kom je de tweede helft achter uit een dode spelsituatie. Loop je achter de feiten aan, maar we knokken ons terug. En ik dacht ook inderdaad, uh, na die 1-1, we gaan erop en erover. En, uh, zo zag het er ook even naar uit. Zo zag het er inderdaad even naar uit. Maar uh, zij maken de 2-1 en dan, uh, ja, dan, dan spelen zij het goed uit. En uh, moeten we met de lange bal gaan werken. En we hebben eigenlijk geen kans meer gecreëerd. Maar ik denk dat we daarvoor uh, het af hadden kunnen maken. Ik zag wel dat het na die uh, treffen van Zitorsson... allemaal niet meer zo vloeiend liep bij jullie. Nee, nou ik vond het de eerste helft ook eigenlijk al niet vloeiend uh, op een paar countertjes na. Uh, maar toen kreeg je inderdaad nog wel een paar, een paar grote kansen. En uh, ja, die moeten er dan in. En, uh, die gingen er niet in. En dan loop je door een uh, dode spelsituatie, zoals ik net al zei, loop je achter de feiten aan en uh, knok je je nog terug. Maar uh, nog een keer terugknokken zat er niet in vandaag. Je bent een beetje teleurgesteld natuurlijk, maar je zit er niet helemaal doorheen. Uh, of zie ik dat verkeerd? Ja, dat zie je wel een beetje verkeerd, denk ik. Uh, ook vorige week, dat we tegen Utrecht nog gelijk speelden... zaten we er ook allemaal doorheen in de geledenkamer. En nu ook, wel het gevoel van als je deze wedstrijd wint... Ja, dan uh, moet het heel gek lopen, wil je niet bij de eerste acht eindigen. En dan zie je de, de vierde positie weer, uh, krijg je weer in zicht. En uh, ja, dan moeten we ons nu weer uh, gaan richten om bij de eerste acht te komen, denk ik. Ja, maar je kunt ook zeggen, qua spel hadden jullie zeker een punt verdiend... en jullie draaien toch een goed seizoen. En ja, kan ik me voorstellen, vlak na zo'n wedstrijd dat je even teleurgesteld bent. Maar je kan ook zeggen, ja, het kan een keer er tegen zitten. Ja, dat kan ook een keer. En het heeft ook al een aantal keren tegengezeten bij ons. Uh, dat we een voorsprong weggaven. Soms door onze eigen fouten, maar ook soms door, uh, door een beetje pech. En dit is weer heel uh, zuur uh, puntenverlies. Uh, een puntje was zeker uh, terecht geweest, denk ik. En daar had denk ik voor mijn gevoel meer in gezeten. Rob Wieluit van de Rodejzee zei dat uh, tegen Filip Koken. Die vervolgens naar de winnende training ging. Gert-Jan Verbeek van AZ. Gert-Jan, vind je dit een terecht of een gelukkige overwinning? Terecht. Uh, waarom? Omdat behoudens de eerste 10-15 minuten... waar we eigenlijk niet zo heel veel meer in de problemen zijn geweest... door de specifieke spe uh, voetbalsituatie van, van Rody, al die speelwijze van Roli AC. We hebben ons toch, ondanks dat we het weten dat ze het goed kunnen... in de omschaling drie keer laten verrassen. En daarna hadden we dat heel goed onder controle. En uh, daarnaast hadden wij uh, uh, uh, het heft in handen ten aanzien van druk zetten. En op het moment dat we de bal hadden, uh, waren we dreigend. Nou ja, dan op een gegeven moment score je... Ik kwam zij dan nou weer terug in de wedstrijd, maar dan weet je dat ze van bank gaan spelen. Maar ja, toen hadden we het in die fase gewoon beter moeten uitspelen. Maar we kregen zoveel ruimte en mogelijkheden. Maar er was de vermoedheid bij ons ook groot. Al met al denk ik uh, dat het, uh, als er een ploeg had moeten winnen vandaag, dan waren wij het. En, uh, en, uh, en of het terecht is, uh, ja, vandaag gooi je eigenlijk mee. Uh, of nou, jij vond het terecht. Ja, ik vond als, je, als, je, als er één ploeg verdiende te winnen, dan, dan, dan vond ik dat wij dat waren. Op basis van dat je meer controle had over de wedstrijd... en meer uh, probeerde het precies spel te En ik vond het geen goede wedstrijd. Dat is, dat is ook duidelijk. He, het was meer een wedstrijd waar veel strijd vroeg... waar twee ploegen het absoluut de absoluut wil hadden om, uh, om, uh, om te winnen. He, dat zag je er daar duidelijk aan uit. En uh, ja, daarin vond ik ons net, net, iets, net iets beter. Nou moet ik na de afgelopen week toch even aan je vragen. Uh, wat vond je vandaag van de arbitrage? Heb je een verbetering gezien? Nou, dat zijn flauwe vragen, daar ga ik niet op antwoorden. Ik, kijk, ik ben niet. Ik sta niet in het omdat ik raar heb gedaan tegen schrijfsatters of zo. Eh, de vorige keer, als je ook ziet, hoe ik mijn gedrag langs leid, ja, dat, eh, dat is, dat is een heel, op zich een, een ander soort feit. Ja? Maar als je kijkt hoe, hoe in het veld op een gegeven moment gereageerd wordt, dat wordt alleen maar erger. Nou ja, dit jaar het WK cricket moeten volgen. Nou, als je ziet wat daar met videoanalyse. Eh, Wordt gedaan. En dat is een heel andere sport, dat begrijp ik wel. Maar die zijn veel verder in en gaan in veel verder met hun tijd mee. Die denken ook van ja, er zijn een hele grote belangen op spel. En kreeg het is in onze ogen maar een hele kleine sport. Ja, maar daar doen ze het wel. En daar passen ze wel toe. En er wordt pas een punt toegekend op het moment dat er een de, de, de, de analyse is geweest van of het ook terecht een punt is. Dankjewel, Gerd jan voor deze bijdrage. Oké. Okay. Gert-Jan Verbeek, hij blijkt een cricketliefhebber. Uh, Jonge Ping van uh, Veen werd eerder in deze wedstrijd gewisseld. Het zijn de eerste minuten dat hij niet meespeelt bij Veen dit seizoen. Ronald van der Geer, maar het heeft weinig zin. Hè? Die wist althans nog geen... Uh nou, het sorteert geen effect. Dat bedoel jij ja, dat, dat uh, bedoel uh, waarschijnlijk. Nee. <laughs> een aanval. heeft een, een, een, een middenvelder voor een, voor een verdediger, inderdaad. Een jonge Pin mist dan zijn eerste minuutjes. Terwijl hij vorig jaar nog voor Vitesse speelde. En verhuurd was door Heer De Veen. eigenlijk kansloos aan het nieuwe seizoen begon. Maar ja, nieuwe trainer, nieuwe kans En zo heeft hij zelfs Josephel elwart uit Heer Veen verdreven. Maar goed, Heer Veen heeft nog even. Terwijl Vitesse met 1-0 voor staat. Het is nog een minuut of zes. Twee corners gezien van Heer De Veen. Die overigens allebei wel voorlangs helden. Dus wat dat betreft uh, weinig nieuws onder de zon. Maar misschien kan er nog. ...nog iets gebeuren als Vaarina aan de linkerkant weg is. De hoogte van de cornervlag, dan inhoud, achtervolgd wordt door Yashuda, dan Saidi. Eén actie, twee acties, ja dat is aardig. Gaat het op gebied in, maar dan is een combinatie met Elm weer veel te kort en te nonchalant. Maar krijgt Heerenveen de bal niet weg, kan Saidi toch nog schieten op goal. En is Eloy Roonde dan als de kippen bij om die bal die in de korte hoek wordt geschoten klemvast te pakken. En weer mee te geven aan Yashuda. Zo gaat Heerenveen proberen uh, weer terug te komen. Want natuurlijk is daar een counter van uh, Vitesse. Met twee uh, snelle mensen voorin. Pedersen en misschien nog wel veel sneller Babangida, Die daar speciaal voor is ingebracht. Maar uiteindelijk is de passing niet goed. En is het voor Heerenveen een koud kuntje om op eigen helft ver van de Vitesse goal. Dus de bal weer te veroveren. Breuer gaat dat doen met een lange bal. Ja, die bal bereikt Elm niet. Omdat Lopez er vrij gemakkelijk tussen zit. Weer geen voortzetting. Weer ingeleverd door Pedersen. Maar dan is Hakloent de man die inlevert. Hij is gekomen voor Narsing, Middenvelder dus voor een aanvaller bij Heerenveen. Berends nu voorin en Hakloent op het middenveld. Overtreding op de helft van Heerenveen. Gemaakt door Prupper. De tijd gaat nu terecht dringen. Nog vier minuten. Vierde nederlaag van Heerenveen aanstaande. En de tweede overwinning voor Vitesse om een rij. Dat is ook een uniek feit. Daar gaat Heerenveen nog een keer met Assaidi. Assaidi aan de linkerkant. Er is al hulp van Hakloent. Maar Assaidi gaat de laatste minuut steeds meer... voor eigen... Succes maakt er nu ook nog een soort galleryplay van. Daar is het toch niet de tijd voor. Het gaat om de snelheid en direct spelen en kansen creëren. En daar slaagt Heerenveen natuurlijk helemaal niet in. Vairine vindt de Janmaat. Die staat ver buiten het gebied. Een meter of tien vindt in het op gebied. krijgt de bal dan terug van de Noord. Schiet dan wel en schiet binnen. Het is 1-1. Het is Daryl Janmaat die twee weken geleden tegen Willem 2 zijn tweede doelpunt maakte. En nu zijn derde van dit seizoen. En Daryl Janmaat gaat de Friese hier dan eindelijk, uiteindelijk... ...in de slotfase van de wedstrijd toch nog een puntje bezorgen. Het is een combinatie die niet eens op hoog tempo werd uitgevoerd... ...maar waar eigenlijk alles wel aan klopte... ...omdat hij met precisie werd uitgevoerd... ...en omdat de mensen van Vitesse net een stapje verkeerd stonden. Het is in eerste instantie Jan zoals hij dat al veel heeft gedaan in deze wedstrijd... ...die opkomt aan de rechterkant, naar de as gaat... ...vervolgens een korte combinatie zoekt met Krietheim, ...die net op de rand van het Strasopgebied staat... ...iets rechts van hem, de bal wat naar links legt... ...en dan in dat gaatje duikt Daryl Jan ...die dan in één keer met het rechterkant terbeen uithaalt. Die bal draait weg in de verre hoek van Eloy uh, Room. En zit er dan in. En Vitesse dat al dacht dat de buit binnen was, wordt dus ineens geconfronteerd met de gelijkmaker. Wat gaat er nu dus nog gebeuren in die 2,5 minuut? Want Vitesse dat puur op de counter speelt, komt er nu massaal uit. Met Prupper, met uh, Lopez. Die probeert met een handige hakbal in de buurt van het Zasselgebied van uh, de Babagina te bereiken. Die wordt uiteindelijk bereikt en dan wordt er geschoten door Aisati. Het is een redding van Sturellegard noodzakelijk. Dan komt de Veen toch weer in de verdrukking. Net nadat het dus de 1-1 had gemaakt. In eerste instantie wordt Bamagila niet gevonden. Maar ja, volgens mij was het een raar hakballetje van Breuer. Dat uiteindelijk de Nigeriaan toch in stelling bracht. Dan wordt die bal wat naar achteren gespeeld. En uiteindelijk dus geschoten. En is de redding van de stoer Elikard noodzakelijk. Corner komt er nog wel. Van Prupper bij de tweede paal weggekopt door Hakloemd. Wie vangt op? Nou, dat doet uh, Aseidi. Maakt hij een overtreding? Nee, maakt hij niet volgens Van Ziegem. En dan kan Berens eruit. Aan de linkerkant gaat nu de middenkant. De over. Houdt dan in. Achtervolgd door Rajkovic. Houdt wel balbezit. A Saidi. Bal naar het midden. Naar Grindheim. Grindheim kijkt en ziet in de as van het veld. Vairine. Janmaat roept. Hij wil hem wel hebben aan de rechterkant. Er is veel ruimte voor Daryl Janmaat. om daar weer op te komen. Geeft nu een onzorgvuldige paas. maar krijgt hem wel weer terug van Riverola. Dan A gevonden. Rans op gebied. Handigheidje. Van rechts naar links gehaald. En dan met het linkerbeen geschoten. Maar die bal gaat uiteindelijk over de goal van Eloy Room. En dus blijft de 1-1 stand staan met nog een anderhalve minuut en de extra tijd te spelen. Rome neemt dan de doeltrap naar Yashuda, de Japanse rechtsback. Die speelt hem in de voeten van Prupper. Prupper gaat over het uitgestoken been van, ik denk dat dat Kruiswijk is. En dus een vrije trap. Het is voor mij helemaal aan de andere kant. Die Heerenveen, hem, uh, die Fidesse mag gaan nemen. Dat gaat Prupper doen. Speelt hem terug naar Yashuda. Oh nee, Yasuda moet dan eerst nog die vrije trap nemen. En zo duurt het dus heel lang. Voordat de thuisboeg uiteindelijk eens een keer die bal heeft getrapt. Ja, kijkt eens naar voren. Ziet daar eigenlijk alleen maar kleine mannetjes: Pedersen en uh, wie is die andere? Dat is Babangida. Ja, die twee gaan wel de lucht in, maar verliezen er uiteindelijk van Janmaat en Breuer. En dan kan Heerenveen eruit met Bas Dost. Eigenlijk onzichtbaar in dit duel. En ook nu. Want op het moment dat hij met vier man eruit komt. verspeelt hij kinderlijk eenvoudig de bal aan Rijkovic. En kan Vitesse er weer uit. Via de linkerkant nu met Aysati. Dreigend richting het strasselgebied. Aysati wil schieten. Hakloen zet hem de voet dwars. En dan kan Heerenveen... Er weer uit. Ja, het spel vliegt nu op en neer. Er is eigenlijk ook geen middenveld meer. Dat wordt alleen maar overgestoken. En dan maar weer eens kijken wie je voorin kunt aanspelen. In dit geval zoekt Heerenveen naar Berends. Maar wordt er goed verdedigd. Halverwege de helft van Vitesse. door de Arnhemse ploeg. Bütner maakt onderdeel uit van dit uh, verdedigende blok. Ook Riverola en Room natuurlijk. die de bal nu aangespeeld krijgt. en maar weer naar voren trapt. op de helft van Heerenveen. Gaat Breu onder een bal door. Krijgt een duwtje van uh, Pedersen. Kan uh, Babangina ervan door. Die kan Prupper aanspelen. want die is meegelopen. Maar Prupper. Laat Laat die bal dan weer van zijn voet stuiten. Ik moet ook zeggen dat die bal van Babakida niet al te goed was. Op de rand van het strafstompgebied afgegeven. In de loop van uh, Prupper loopt die bal over de achterlijn. En dit moment voor Vitesse is weg. Dan kan aci de Veen weg. Aan de linkerkant samen met Kruiswijk. Kruiswijk nu met een lange bal richting het strafstompgebied van Vitesse. Daar staat Rijkovic. Afvallende bal is dan voor Hakloent. Hakloent speelt hem in de as naar uh, Green, Time. Green Time. zoekt Elm. Elm probeert zich feit te spelen. Vier meter voor het strafstompgebied. Dat mislukt omdat er. Druk wordt gezet en dan wordt Babangida weer weggestuurd. In een sprintduel met Breuer. En die Babangida is toch zo snel, maar Breuer wint dit duel. En rond zijn eigen achterlijn heeft hij die bal dan eindelijk te pakken. Samen met Kruiswijk komt hij er dan ook nog uit. En Kruiswijk wordt dan vervolgens door Vairine weer vrijgespeeld aan de linkerkant. Nog wel op de helft van Herenveen. Lange bal. Richting Elm, die komt door. Asaïdi heeft de bal aan de voet. Gaat nu vanaf links het strafsoepgebied in. Asaïdi paast en dan staan er twee man voor de goal. Dost en Berens. En hij paast hem zo in de voeten van Alexander Butner. Ik denk dat deze wedstrijd geen winnaar verdient. Ik denk dat 1-1 wel prima is. Of gaat er dan toch nog wat gebeuren? Haknoend gaat schieten. Haknoend schiet, maar schiet over de goal van Vitesse. En die bal is niet aangeraakt. Dus Ilo Room kan dan nog een doeltrap gaan nemen. De 90 minuten zitten erop. Van Sigem heeft een minuutje of drie bijgeteld. En ook daarin zijn we toch al redelijk wat onderweg. Er zal nog anderhalve minuut te spelen zijn en dan is het over en uit. Als Iloy Room nog een, een doeltrap neemt komt op het hoofd van Aissati die een kop nu wel wint van Hakloent die toch echt twee koppen groter is. Veel heeft Vitesse er niet aan. Want de uh, bal wordt weer richting Ayseidi gespeeld namens Herenveen. Die maakt weer een overtreding. Kort voor de middenlijn Aan de linkerkant. vrijtrap trap genomen. En dan uh, Riverola in de middencirkel. Zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Prupper halverwege de helft van Herenveen. Tikje van Varine. Prupper neemt de vrije trap snel en stuurt Pedersen in de linkerhoek. In. In. Kan Pedersen de bal binnenhouden? Dat kan hij. In de buurt van de cornervlag. Legt hem dan voor zijn rechterbeen. En schiet dan in de korte hoek. Het is toch ongelooflijk? Daar zou je dan toch uiteindelijk helemaal gek van worden. Nou wijst Van Siegem naar de cornervlag. En dan begin ik wat meer begrip te krijgen voor de actie van Pedersen. Als het is wat Van Siegem zegt: dat Pedersen via een been van Heer Veen. De bal over de achterlijn schiet. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk namelijk dat het gewoon een egoïstische actie van de Noor was. Die daar even vier ploegenoten over het hoofd zag. En daar gewoon in het zijnet schoot. Nou, de corner komt dan toch van Riverola. Wordt weggekopt door Kruiswijk voor de voeten van Prupper. En Prupper schiet die bal net over de goal van Heerenveen. Het vernein, het leuke zit dus echt in de staart van deze wedstrijd. En dan is die bal, volgens de arbitrage, toch weer aangeraakt. Dat schot van Prupper. Door een speler van Veen. Dus krijgen we toch weer een corner te nemen vanaf de rechterkant. Namens Vitesse. Wie gaat dat doen? Wie uh, is er voor de goal en wie gaat die bal trappen? die gaat die bal trappen vanaf de rechterkant. Doet dat richting de tweede paal. Daar staan wat spelers te wachten. Daar staat Babangida, Maar ja, die wint natuurlijk geen kopduel. Maar Rajkovic stond daar ook. Die wint wel, het komt u wel, maar komt er uiteindelijk naast de gol van Stoer Elkart. Het is over. Wat van Siegen fluit voor het einde. Het werd op het einde zowaar nog leuk, voorwaar dat vooral niet met goed. Maar het werd leuk, omdat het spannend werd: het spel op en neer ging. Maar we hebben het eigenlijk meer over arbitrage gehad vanavond dan over het voetbal zelf. 1-1, ik denk dat het een uitslag is waar beide wel mee kunnen leven. Hoewel Ferrer straks zeggen, zal zeggen, ja, als je er een 1-0 voorsprong hebt op deze manier, dan moet je hem ook uitspelen. En daar heeft hij wel een heel klein beetje gelijk in. Hoorn Jans zal opgelucht zijn. Neemt een punt mee, de bus in naar Heerenveen. Ja.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 Van Lene Marlin was dat. Buitenlands voetbal langs de lijn. Na drie opeenvolgende nederlagen nam Bayern München in Duitsland op overtuigende wijze revanche. Op eigen veld werd HSV met 6-0 opgerold. Een hoofdrol was er voor Arjen Robbe, die drie keer scoorde: 1-0, 2-0 en 3-0. Wie viel Frust steckt in diesem Schuss? Doppelpack, Arjen Robben, 47. Minute. Robben auf Ribery, Ribery zieht nach innen, sieht Robben, Robben, Dreierpack. Arjen Robben, Superstar. Ich glaube, es geht immer um, um Aggressivität, aber nicht nur darum. Ich meine, wir haben einfach die letzte Woche, die, die Situation war einfach schwierig und, und kommt da kommt viel Druck. En dan moeten we daarmee omgaan en dat hebben we niet goed gemacht. En vandaag hebben we dat weer korrigiert maar zo moeten we nu gaan. En dat zei Arjen Robben. De slechte reeks die Bayern doormaakte eh, betekende wel dat Louis van Gaal afscheid moet nemen bij de Bayernse ploeg. Aan het einde van het seizoen zal hij de hectiek van FC Hollywood verruilen voor de rust van een sabbatical. Dat kan met opgeheven hoofd gebeuren, want Bayern doet nog volop mee in de race om de Champions League plaatsen en maakt ook nog kans op de tweede plaats in de Bundesliga, wat rechtstreeks de plaatsing voor dat miljoenenbal oplevert. Het duel met HSV zal vertrouwen hebben opgeleverd en dat deed Van Gaal goed. Hij was vooral blij voor zijn de Spelers en voor de fans die de club zo trouw steunen. Het is uh, denk ik zeer zwaar geweest voor alle die niet bij een uh, busje bezig geweest zijn. En ik uh, denk voor de spelers nog am zwaar. Dat heb ik al verklaard waarom. Ja, ik ben zeer vooral voor de spelers, maar ook voor de fans. Die fans hebben immer uh, deze mannschaft ondersteund En dat we zo so een spel afleveren kunnen, dat is schön. Bij een HSV was de ontmoeting tussen twee coaches... die weten dat ze na dit seizoen moeten vertrekken. Louis van Gaal en Armin Vee. Een derde coach die na dit seizoen mogelijk op zoek moet... naar een nieuwe werkgever is Felix Magat. Duitse media maakten deze week bekend dat Schalke niet met een verder wil. Maar het bericht werd nooit bevestigd en Schalke beleefde vervolgens een succesvolle week. De club plaatste zich voor de kwartfinales van de Champions League... en won vandaag in de Bundesliga met 2-1 van Eintracht-Frankfurt. De winnende treffer werd gemaakt door Galisteas, de Griek die ook voor Ajax en Feyenoord speelde. De grote verrassing was de nederlaag van Borussia Dortmund. De koploper verloor met 1-0 van Hoffenheim... waar Edson Braafheid en Ryan Babel in de basis stonden. Dortmund heeft nog altijd een voorsprong van 12 punten op Bayer Leverkusen... dat morgen nog tegen Main speelt. In Engeland twee wedstrijden in de kwartfinale van de FA Cup. Bolton Wonders was met 3-2 te sterk bij Birmingham City... en Manchester United won met 2-0 van Arsenal. Het is de tweede domper voor de ploeg van Robin van Persie in één week. Dinsdag was Barcelona al te sterk in de Champions League. En nu de prijzen worden verdeeld... dreigt Arsenal opnieuw met lege handen te blijven staan. Rachna Niemeyer. Het lijkt erop alsof bij Arsenal elke dag een streep kan worden gezet... door een hoofdprijs, want laatst al de League Cup... waarin in de finale op Wembley werd verloren. Deze week werd de ploeg van Arsene Wenger natuurlijk uitgeschakeld... in de Champions League. En vanmiddag op Old Trafford een 2-0 nederlaag... in de kwartfinales dus van het FA Cup toernooi. Van Persie tegenover Manchester United keeper Edwin van de Sar. En beide speelden eigenlijk wel een hoofdrol in deze wedstrijd. Want uh, van de Sar heeft een aantal hele goede reddingen in huis. Moet met name optreden in de tweede helft van de wedstrijd op een schot van Conchelny. Een geplaatste bal van van Persie. Shamak met een mooie kopbal. En zo zijn er echt wel momenten voor Arsenal om te scoren. De pech voor dat elftal is dat het al heel vroeg in de tweede helft op een 2-0 achterstand komt. Voorbereidend werk van Rafael aan de rechterkant. En Rooney kan eenvoudig binnenkoppen. Dan staat het 2-0 en dan ontbeert Arsenal ook een beetje het geluk. Dan moet de bal een keer goed vallen en dat gebeurt niet. Dat gebeurde niet tegen Barcelona toen er ook nog rood was voor Van Persie. Het zit momenteel allemaal niet mee bij de Londenaren. Die... Natuurlijk nog wel en vergeet dat niet. Gelijk staan als je kijkt naar de competitie. Evenveel verliespunten als Manchester United. De nummers 1 en 2 in de competitie. Nu is United door, maar Arsenal houdt wel zicht natuurlijk op die landstitel. Real Madrid had in Spanje weinig problemen met Hercules. Het werd in het Bernabeu 2-0. Twee treffers van Benzema. Eerder op de avond speelde Almeria en Atletico Madrid met 2-2 gelijk en om 10 uur is de nummer 3 uit de Primera Divisie Valencia begonnen aan de uitwedstrijd tegen Real Zaragoza. Het is 1-0 voor de thuisclub. Barcelona speelt morgen uh, uit bij Sevilla. En Italië, daar stond vandaag één wedstrijd op het programma. Juventus verspeelde bij Cesena een 2-0-voorsprong. En het werd uiteindelijk 2-2. Gisteren speelde de titelverdediger Inter met 1-1 gelijk... in de uitwedstrijd tegen het geplaatste Brescia. De thuisclub had zelfs kunnen winnen als Caracciola in de... De laatste minuut vanaf 11 meter gewoon raak had geschoten. Een compleet competitieprogramma in België leverde Club Brugge deelname op aan de play-offs om het kampioenschap. Door een 4-1-overwinning op Kortrijk rijken weet de formatie van Adricosse zich verzekerd van een plaats bij de bovenste zes. Volgende week is de laatste reguliere competitieronde waarin de laatste twee plekken voor die play-offs worden ingevuld. Wat een goal! De eredivisie. En dan die. En dan de goal. Alle wedstrijden van vanavond. Verder met uh, de karakteristieken. Dus Roda tegen AZ werd 1-2. Berust was er nog niet gescoord. Siktorzon zette AZ op een voorsprong. Hadouille maakte gelijk. Maar vrijwel daar, meteen daarna zette Martens AZ op 2-1. Er was een rode kaart voor K van Roda. Tweemaal geel en dat gebeurde in de 89e minuut. Een belangrijke overwinning voor AZ in de strijd om Europees voetbal. De trainer, Gert-Jan Verbeek, vond de zegen van zijn ploeg verdiend. Ja, ik vond als, je, als, je, als er één ploeg verdiende te winnen, dan, dan, dan, dan vond ik dat wij dat waren. Op basis van dat je meer controle had over de wedstrijd... en uh, probeerde het precies spel beheersen. En ik vond het geen goede wedstrijd. Dat is, dat is ook duidelijk. He, als, als was, was het was meer een wedstrijd wat veel strijd vroeg. Het zou u niet verrassen, de collega van Verbeek... Roda-trainer Heim van Veldhoven vond de zegen van AZ niet recht. En van Veldhoven baat natuurlijk. Je verliest tegen een rechtstreekse concurrent, wat, wat ook niet nodig was. We hebben eigenlijk de kansen gehad. En ik vind dat we vrij domme doelpunten hebben tegengekregen. En goed, dat doet tegen dit soort ploegen doet je dat uh, natuurlijk de das om. Verdediger Robbie Wieluid van Roda beseft ook dat er opnieuw dure punten zijn verspeeld. Ook vorige week, dat we tegen Utrecht nog gelijk speelden... zaten er ook allemaal doorheen in de klederkamer. En nu ook, we hadden het gevoel van als je deze wedstrijd wint... Ja, dan uh, moet het heel gek lopen, wil je niet bij de eerste acht eindigen. En dan zie je de, de vierde positie weer, uh, krijg je weer in zicht. En, uh, ja, dan moeten we ons nu weer gaan richten om bij de eerste achter te komen, denk ik. Herakles Excelsior werd 4-1 na een 1-0 ruststand. En die kwam tot stand door een doelpunt van Flederis. Kwansa maakte de 2-0, de 3-0 was van Looms, de 3-1 van Fernandes en de 4-1 van Plet. Na 23 minuten was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Want toen kreeg Daan Bovenberg van Excelsior rood. En toen werd het voor de Rotterdammers dus lastig. Bovenberg vermaakte zich langs de kant dan ook niet echt. Ja, dat zijn niet de leukste uurtjes van je leven. Nee, dat is bouwontzettend. ontzettend. En uh, ik moet ook zeggen dat ik dan uh, wat excuses wil maken aan iedereen uh, in mijn team... die dan uh, de rest van de wedstrijden met die man uh, door heeft moeten, moeten rennen. Voor Heracles was het opnieuw een avond met veel doelpunten. Drie keer op mijn rij werd er ruim gewonnen. Trainer Peter Bos is er nu dan ook wel zeker van dat zijn ploeg in veilige haven is. Ja, het moet wel heel gek lopen, willen, willen we dat nu niet uh, redden. Je staat twaalf punten voor op je directe concurrent, dat was Excelsior vandaag. Met nog zeven wedstrijden te gaan, met een uh, ja, gewoon voor Heracles erg goed doelsaldo, een positief doelsaldo, dan uh, moet het wel heel raar lopen. Ja, het is een positieve avond voor Bos, maar toch moest hij vlak voor tijd wel naar de tribune. Daar wilde hij na afloop niet heel veel over kwijt. Zeg maar gerust helemaal niks. Dit was zo belachelijk, dus uh, daar wil ik het niet eens over hebben. Ook niet als ik het uh, tien keer ga vragen. Aan je. Nee, dat heeft geen enkele zin. Elf keer? <laughs> nou, luister eens. Nee, nee. Alweer een trainer dus die het niet eens is met de beslissingen van de arbitrage. De scheidsrechter Kevin Blom ziet een trend. Misschien is het toch wel een beetje een, een tendens op dit moment... Hè, dat er heel veel uh, ge, ge, geprotesteerd wordt. heel uh, vaak uh, dingen waar men het niet mee eens is. Ja, en dan dit ook weer. Het, uh, we hebben het over de 89e minuut. De thuisploeg staat met 3-1 voor. Ja, volgens mij uh, is het echt uh, totaal zinloos en uh, ook respectloos naar ons toe. Nou, nog even terug naar Excelsior. Dat moet steeds meer rekening houden met de na-competitie. En als we nog iets verder vooruitkijken naar volgend seizoen... dan is de vraag, wie is dan de trainer? Want het is nog steeds niet zeker of Alex Pastoor aanblijft. En dat kan wel eens ergernis opleveren. Nou, irriteren, dat niet. Ik kan hoogop zeggen dat, uh, dat ik het in die positie misschien zelf anders had gedaan. Maar zijn, ik ben werknemer en ik moet uh, wachten op een uitnodiging. En als hij niet komt, dan komt hij niet. Vitesse Herderveen werd 1-1 na een 1-0 ruststand door Riverola en Jan Maat maakte vlak voor tijd gelijk. Gisteren al won Utrecht met 1-0 van FC Groningen door een doelpunt van Frank de Moerje. Aan kop gaat PSV, 57 uit 26. Twente heeft er 54 en Ajax 52, allemaal uit 26. Dan komt AZ, dat heeft er 46, maar dan uit 27. En vijfde is ADO, 45 uit 26. Onderin vijftiende, Vitesse, 29 uit 27. Maar dan is er een behoorlijk gat, want Excelsior heeft er 22 uit 27. Een gat dus van 7 punten. VVV heeft er 16 uit 26, dat staat dus weer zes punten achter op Excelsior. En Willem II staat. Weer vijf punten achter op VVV, want Willem 2 heeft 11 uit 26. Morgenmiddag om half 1 is er De Graafschap tegen ADO Den Haag. Om half 3 Feyenoord tegen NAC Breda, Twente tegen VVV en Willem 2 tegen Ajax. En om half 5 NEC tegen PSV. Tot zover het voetbal. Het had een mooie dag kunnen worden... voor de Nederlandse shorttrekkers. Met Niels Kerstot in de 500-meter-finale... en de aflossingsploeg in de halve finale was er van alles mogelijk. Maar dan moet je natuurlijk wel op de been blijven. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ladies and gentlemen, the final 500-meter for men. For position 3 representing the Netherlands, Niels Kerstot. Het venijn in Sheffield zit hem vandaag in de staart. Niels Kerstop mag de finale rijden van de 500 meter. Nadat hij in de kwartfinale profiteert van een disqualificatie. En dat in de halve finale opnieuw doet. Het hele jaar zit ik net, valt het bij mij het dubbeltje net de andere kant op. Haal ik elke keer niet die finales, tot de laatste World Cup. En nu valt het net uh, de juiste kant op. Ja, liever doe je het uh, wanneer je gewoon voorin in de rest verslaat. Uh, vandaag uh, ging het even met wat geluk. Maar de finale van Niels Kerstelt is van korte duur. Hij start prima, maar wordt bijgehaald door de andere schaatsers en komt uiteindelijk ten val. Maar die val, dat is niet waar het fout ging. Het lag daarvoor al in de eerste rotbocht. Ik zit er gewoon voor en dan moet je eigenlijk gewoon volle bak vechten om ervoor te blijven. En niet van, oh jij, bent, jij rijdt hard, weet je wel, dan ga ik goed meeglijden. Nee, niet doen. Geen individuele medaille dus voor Niels Kerstot, maar veel tijd om daarover na te denken is er niet. De halve finale van de relay staat alweer op het programma en er is niet veel tijd. Nee, maar dat, uh, dat hoort erbij en uh, daar ben je mentaal voor gehard. Dus, uh, en fysiek ook. Dus na elke rit dan weet je van uh, een beetje uitlopen, uh, even eten drinken en, uh, en weer uh, iets gaats aan. Ja, dat, dat is gewoon wat wij gewend zijn en eigenlijk ook uh, ja, niet moeilijk meer. De halve finale, dus van de aflossing. Een finale plaats waar Nederland zijn zinnen op heeft gezet. Aanvankelijk lijkt er geen vuiltje aan de lucht in de race over 45 rondjes. Maar acht rondes voor het eind gaat het mis. Shinky Knecht struikelt over een Fransman. En het is zijn eigen schuld. Ik rij gewoon, want hij kwam er binnen door. En hij, ik zet. Ik zie ja, er wordt weer een beetje versneld. Dus ik zie die uh, Fransman voor me ook versnellen. Dus ik versnel ook. En mijn gevoel veel harder. En ik rij op het rechte stuk gewoon. Ja, ik tik tegen straat aan en hij, punt in de ijs. Ik ging gewoon meteen overheen, ja. Dan is het niet anders dan is het gewoon klaar. En dat terwijl Nederland de finale plaats voor het grijpen lijkt te hebben. Het is het risico van het vak. In het short track, weet bondscoach Jeroen Otter. Ja, dat is onze sport, hè. Blijf spannend tot een eind. Regel 1, je moet op je voeten blijven staan. En uh, regel 2, niet gedisqualificeerd worden. En regel nummer 3, je moet goed om kunnen gaan met moeilijke omstandigheden. Want het ijs speelt de schaatsen sparten. Ja, het is echt... Uien dit ijs, dit is uh, dit is. Uh... Voor het Nederland moeilijk voor te stellen hoe slecht het ijs is. Maar aan de andere kant is het slecht voor iedereen. Dus wat dat betreft voor al die 16 jongens op het ijs die balen ervan natuurlijk... dat ze niet op hun WK, wat de top van het, van het seizoen moeten zijn, zou moeten zijn... dat je dan ja, met dit, dit waarloos ijs uh, geconfronteerd wordt. Dus moeten de mannen zich maar richten op de dag van morgen. De 1000 meter staat dan op het programma. Met misschien wel revanche voor Shinky Knecht. Ja, nee, zeker inderdaad. Ja. Ook materiaal weer een beetje op krijgen. Dan gaan we er even voor. Shinky Knecht was de laatste die u hoorde in deze bijdrage van Edwin Cornelissen over de short en Van het ene schaatsen naar het andere schaatsen, uh, want Jacques de Koning uh, doet al jaren mee in de nationale top. Maar morgen doet hij pas voor de tweede keer mee aan een WK afstanden. De 500 meter specialist kent een goed seizoen na een lange periode met veel problemen. De Koning was een paar jaar geleden overtraind en kreeg vorig seizoen ook nog eens last van inspanningsasma. Nu is hij van alle problemen verlost en hij stond dit seizoen al twee maal op het podium bij de wereldbekerwedstrijden. Sebastian Timmerman volgde de koning tijdens de laatste trainingen voor zijn wedstrijd van morgen. In de nieuwe hal van Insel traint Jacques de Koning deze dagen met ploegenoot Lars Elgesma. Dat de koning meedoet aan dit WK is geen verrassing als je kijkt naar de laatste wedstrijden. Wel als je weet hoe slecht de voorbereiding was op dit seizoen. Ik heb vorig jaar heel veel last van mijn luchtwegen gehad. En uh, uh, heb daar een hele tijd uh, niet uh, door kunnen trainen. Pas uh, uh, eigenlijk uh, ja, in juni ben ik echt met de ploeg mee gaan doen. En uh, uh, ja, heel rustig begonnen. En ik had gewoon uh, bij lange na niet gedacht dat ik überhaupt op World Cup zou rijden. En ik uh, zeiden ook van in februari, als ik dan weer een beetje... Uh, uh, goed ben, een beetje uh, mijn oude niveau uh, terug heb, dan kan ik uh, die jongens in de training wat uh, moeilijk maken, zodat we een goede sparringspartner hebben. Zo uh, zijn we eigenlijk aan dit seizoen begonnen en uh, het is heel anders gelopen. Ja, ik ga natuurlijk wel nadenken over um, um, uh, hoe het kan, zeg maar. Wat de positieve dingen waren aan uh, afgelopen, afgelopen jaren, waardoor het nu goed gaat. En uh, een van die dingen is bijvoorbeeld dat ik denk dat ik uh, uh, een hele tijd niet getraind had. Dat ik weer een beetje terug bij af was, maar daardoor wel mijn oude natuur zeg maar uh, zonder uh, invloed van heel veel training zeg maar had. Waardoor ik heel soepel was en, uh, en heel snel. Uh, daarna mis je natuurlijk nog wel een stukje kracht en dat merk ik nu ook nog steeds wel. Uh, het is het eerste stuk wat heel, voornamelijk heel goed gaat. En het laatste stuk uh, wat meer moeite mee hebt, maar dat heeft echt met training te maken. En, dus er zit ook wat ja, positieve dingen aan uh, het afgelopen jaar. Je bent misschien van uh, sprinter meer echt weer die 500 meter specialist geworden... die je in het verleden was? Ja, ik denk wel zeg maar, dat de opening en uh, het bewegingspatroon weer uh, meer zoals vroeger was. De souplesse, ja, zeg maar. Ja, ik denk dat het wat uh, hoger is dan de afgelopen jaren. en uh, Waardoor het beginstuk heel snel gaat en daar teer ik een beetje op. We verlaten even de hal, wat nog druk wordt gebouwd, en lopen even naar buiten. De frisse berglucht van het Zuid-Duitse Insel... is wellicht een betere plek voor een interview met Jacques de Koning. Het gehele vorige seizoen ging namelijk de mist in door astma. Voor de uh, enke afstanden, toen kreeg ik de eerste luchtweginfectie. Toen heb ik antibiotica gehad, toen was het weg. Toen heb ik het enke afstanden gereden. Maar eigenlijk een week na het enke afstanden werd ik meteen weer ziek. En sloeg meteen weer op mijn longen. Uh, waardoor ik vervolgens weer een, uh, een uh, antibiotica kuur kreeg. En toen merkte ik dat het eigenlijk steeds minder ging helpen, zeg maar. Ik... ik uh, uh, eigenlijk de dag dat ik klaar was, zeg maar, begon het alweer berg anders te gaan. En uh, heb ik ook nog een zo'n kuur gehad maar dat was eigenlijk hetzelfde liedje. Eigenlijk meteen kwam het alweer terug. Dus uh, ik kwam er niet vanaf en het begon steeds meer pijn te doen. En uh, ik heb nu ook nog steeds wel wat klachten qua pijn op mijn borstbeen. Het zit niet meer echt in mijn longen, maar met het gebied eromheen is ook gewoon geïrriteerd Doordat het zo lang heeft geduurd. kun je dan wel aan topsport uh, op een optimale manier doen? Jawel, want het kan geen kwaad. Ik merk uh, qua bewegingspatronen uh, en, uh, en dat soort dingen dat ik er eigenlijk geen last van heb. Uh, ja, af en toe, uh, als ik er 500 meter heb gereden en ik heb heel hard met mijn armen gezwaaid, merk ik daarna wel een reactie. Maar uh, ja, voor de rest merk ik dat uh, ook mijn longen eigenlijk beter zijn dan, uh, dan de afgelopen jaren eigenlijk. Dus je bent er uiteindelijk toch vanaf gekomen? Ja, en ik heb ook uh, misschien ook wel wat strenger voor mezelf geweest. De, de, de thuissituatie uh, verbetert, minder prikkels. Maar uh, ook, uh, ook als ik zeg maar dreig last te krijgen of wat dan ook... dan zit ik er meteen bovenop en zo heb ik het denk ik beter onder controle. Rust was de remedie? Ja, rust en, uh, en een beetje, beetje discipline denk ik. Tot slot, we hadden het net over de lekkere, lekkere lucht in Zuid-Duitsland... maar ik krijg nu nog een lucht, want we zijn nog volop aan het bouwen hier. Heb je daar in de hal trouwens last van? Uh, nou, ik, uh, ik heb het nu absoluut niet gemerkt. Toen we binnenkwamen zag ik nog iemand in beton staan te boren. Toen dacht ik van, nou, ik weet het niet helemaal. Maar het ijs voelt ook echt uh, supergoed. Dus ik denk uh, dat ze het wel goed voor elkaar hebben. En dat zei Jacques de Koning tegen Sebastian Timmerman. Jacques de Koning morgen dus op de 500 meter. Dat is één van de afstanden op het WK-afstanden in Insel. Ook de 500 meter voor de vrouwen. En de beide ploegachtervolgingen zijn er morgen. Langs de lijn begint morgen trouwens al om 12 uur. En wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we onder andere voetballen, de Graafschap ado, Twente VVV, Willem 2 Ajax, Feyenoord NAC... NEC, PSV en ook nog hockey. SCAC tegen Amsterdam bij de vrouwen... en bij de mannen Amsterdam tegen Rotterdam. Er is natuurlijk wielrennen, Parijs, Nice en shorttrack En zwemmen, de Swim Cup. Ik heb ook nog een paar laatste berichten. Grote verrassing bij de Six Nations Cup. Want de rugbyers van Italië wonnen van het veel sterker... geachte Frankrijk 22-21. Het was voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi... dat Italië-Frankrijk versloeg. En Ivica Kostelic, de skier uit Kroatië... heeft voor het eerst in zijn carrière... De algemene wereldbeker gewonnen. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan, maar Kostelit kan al niet meer worden achterhaald. Op, op de afdaling haalde zijn directe concurrent Kusch, namelijk niet genoeg punten. Uh, zijn landgenoten maar die Shield van het wereldbekerklasement op de slalom door de voorlaatste wedstrijd te winnen. Het einde van deze langste de lijn. Morgenmiddag dus al om, uh, na het nieuwsblok van 12 uur. Dus om kwart over 12 de volgende. En het komende uur komt u nog luisteren naar Met het oog op morgen. Stefan Sanders doet dan de presentatie. Nog een prettige avond.